Het Rond half negen zijn vanaf Schiphol de eerste vliegtuigen vertrokken naar Shanghai, New York en Dubai. De meeste mensen die op Schiphol waren gestrand wilden naar een van die bestemmingen. Het vliegverkeer in Europa komt na vier dagen langzaam weer op gang. De Europese ministers van verkeer hebben besloten dat het gevaar van de IJslandse vulkaanas zo is afgenomen... dat er in bepaalde zones, waaronder Nederland, weer kan worden gevlogen. Wel gelden er extra veiligheidsmaatregelen en blijft het vliegverkeer voorlopig nog beperkt.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 En Feyenoord treedt hard op tegen de supporters die zaterdag de training verstoorden en het veld opkwamen. Gisteren werden op basis van camerabeelden al twaalf Feyenoord-aanhangers geïdentificeerd. Ze kunnen een stadionverbod tegemoet zien. Zaterdag rende een groep het veld op om de spelers en trainer Mario Beent te intimideren. De supporters eisten dat Feyenoord zou verliezen van FC Twente... dat in de competitie bovenaan staat met één punt meer dan Ajax. Voor veel Feyenoorders de aardsvijand. Een gelijk spel of verlies voor Twente zou Ajax in de kaart spelen. Twente won de wedstrijd tegen Feyenoord met 2-0. Het weer vanavond in het noorden toenemende bewolking met morgenochtend wat regen. Morgen wisselend bewolkt en op meer plaatsen kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon bij een stevige westenwind. Het wordt morgen tussen de 10 en 14 graden.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 So Ja, je luistert naar Timland met If We Ever Meet Again featuring Kate Perry. En jongens, we zijn weer terug aanbeland op de maandag. Ja, gezellig hoor. Heerlijk. Zeker, zeker. Ik zei het net ook al tegen Roe, Ik zeg, eh, normaal gesproken heb ik altijd een hekel aan de maandag. Ik haat de maandag. Maar ja, <laughs> sinds ik eh, op maandag hier mag zitten... Van maak ik maar kostelijk. Ik ga even mijn, ja, mijn mensen weer voorstellen. Ik heb achter de, ja, de tweede microfoon heb ik zitten. Stel u voor. Ja, Robby Brouwer hier ook. Gezellig, gezellig. Ja, hartstikke gezellig. En we maken er weer een feestje van vanavond. Ja, absoluut. We gaan zeker weer feesten. We, gaan, uh, we dopen de maandag om eigenlijk tot uh, de derde dag van het weekend. Dat zeker. Eigenlijk wel, ja. Want ja, dat, dat houden we erin. En ik heb uh, al roerend in, de, in, zijn, in zijn kopje, heb ik, uh, mijn broete, heb ik achter de derde <laughs> microfoon zitten uw mond. Ja, zeker weten. Gezellig. Je weer hoor. Oh. Ja, lekker lekker man. Ja. Ik heb uh, we hebben veel positieve kritiek gehad na de eerste uitzending moet ik zeggen. Vond ik hartstikke leuk. En, ja, ik, zie ja, ook... ik, ik heb eerlijk gezegd niet veel gehoord, maar. Ah, we hebben, nou, we hebben oh. wel positief gehad. Ja. Ah, Oké, okay. ja, niemand kon het ontvangen door het internet. Uh. Ja, internet livestream. Ja. Ja, hey, vanavond, vanavond weer niet, hè? Geloof ik. Nou, dat weet ik niet. Da anders kunnen de mensen altijd uh, de herhaling terugluisteren op uh, www.cfmsandvoort.nl. Ja, dat is als goed twee dagen of drie dagen na de uitzending kun je terugluisteren. Sowieso, na, als hij uit is, zet ik hem gelijk op huifte direct en link. Uh, ja, dan kun je, je gewoon terugluisteren. En ja. Dan, uh, ja, zeker weten. Kun je genieten van onze heerlijke geklaag. Uh, <laughs> <laughs> We hebben ook uh, natuurlijk... Uh, nog wat, ja, wat mensen hier erbij zitten. Even kijken. Uh, we hebben allemaal een soort van gast meegenomen. Uh, Robbie, stel jij jouw gast eens dus even nog eens voor. Ja, mijn vriendin heeft we vandaag even meegenomen. Ja, gezellig man, gezellig. gezellig. Nou, stel je even voor. Hè. Even... Oh, oh. Spreek tot mij. Ja, kom maar door. Nou, ik ben er ook weer een keertje bij. Ik gezellig. Wendy, vriendin van Robbie. Ja, leuk, leuk, leuk. Nou, wat wil je meer weten? Nou, ja, ik wil eigenlijk wel <laughs> weten wie er bij de derde microfoon zit als uh, een oh, lekker speeltje. Onze mystery guest, dat is... Uh, ja. Woe! Ja, je maar voor? Hallo. Het is de drommel. <laughs> de enige echte. Hey, Hoi. dat is niet het jongens. Ja. Dat is wel duidelijk. Dat is wel oh. duidelijk hier ja, dan. wordt nu weer gefloten. En ik heb uh, <laughs> hier uh, achter mijn, uh, bij mij heb ik uh, nog iemand zitten. Bij deze jonge dame is uh, afgelopen vrijdag, is zij, uh, ja, 12 jaar geworden. Oh. En dan heb ik het over mijn eigen zuster. Ja. Kom eens zelf even dichtbij, schat. Kom eens hier. Dichterbij. Stel jezelf eens voor schat Hoi ik ben Jackie Blay en ik zit hier voor de eerste keer Je zit hier voor de eerste keer? Ja, ja vind, je vindt het wel leuk? Ja Ze vinden het hartstikke leuk Maar, maar uh, nou, gefeliciteerd nou. nog uh, Ja dankjewel Ja ik ben blij dat ja, wij uh, ja. We gaan sowieso nog even telefoon terreuren straks uh, We gaan uh, straks samen met uh, David Gaan we op zoek naar een uh, servies Want David die gaat op zichzelf wonen David die kan uh, over enkele ogenblikken deze studio komen binnenwandelen. Hij is op zoek naar een servietje. Ja, hij, is, uh, hij is, uh, voor zijn uitzet is dat. Hè? Hij ja. gaat uh, op zichzelf. We hebben wel wat gevonden op uh, Marktplaats. Dus, en we, we denken dat goed. we hem kunnen helpen. Wij, wij, uh, we hopen dat we hem kunnen helpen. <laughs> Ik hoop het ook, hij ja. is niet meer te helpen. Maar. <laughs> nee, dat, nee, die is niet meer te redden. Die hadden zaken eigenlijk op moeten geven bij de geboorte. Maar fijn. <laughs> maar ja, laten we dat maar even voor ons houden. Ja. En uh, we gaan nu fijn verder luisteren naar W&W uh, Mainstage. Gebracht door onze eigen Robbie Brouwer. Ja, ja, na een boel geklooien, en gedoeien, en gestoei. We zijn weer terug bij u. We luisteren nog even naar Paul van Dijk voor een an Angel, komend uit 2009. Uh, Telefoontoer is iets vertraagd. We hebben nogal uh, wat problemen. David, uh, die heeft ook kennelijk wat problemen. Zit nog even in de file. En uh, jongens, even wetende, uh, even om toch nog even uh, de vraag gesteld. Hoe was jullie weekend eigenlijk, uh, Rob? Hoe was jouw weekend? Nou, ik zal het je eens even vertellen. Kort en bondig graag. Werk. Ja, het kan ook uitgebreider, hè? Okay, ja. <laughs> Nou ja, die was gewoon veel werken en uh, wanneer was het ook weer dat het luchtruim dichtging? Het was uh, vrijdag volgens ja. mij. Vrijdag. Ja, vrijdag. Ja, nou, daar heb ik op mijn werk dus heel veel last van gehad. Ja, dat uh, heb ik gehoord, ja. Zelfs mijn, uh, mijn chef van mijn, van mijn werk... Uh, dus hij zei vrouw, die, zou om, uh, die, die ging uh, vliegen. En om twee uur zouden alle vluchten gecanceld worden. En vijf voor twee ging zij vliegen. Dus hij is oh. met net uh, aan het tussenuit geknepen. Nice. Ja. Hé, hey, uh, maar om uh, de, um, uh, de derde microfoon maar eens even te vragen. Wat heb Wat jij uh, uitgesproken? Ik gedaan? Ja, vrijdag heb ik vrij weinig gedaan. Zaterdag ook vrij weinig. En geen zondag parties, geen heb drank. Ik, uh, nee, nee, nee, nee. Oh, nee, wacht. Vrijdag was mijn zusje jarig, Dus het hebben we natuurlijk wel een beetje gevierd thuis. Ja, ja. En ja, omdat mijn, uh, mijn uh, vader, uh, zijn vriendin en mijn zusje die zijn vlak na elkaar jarig, Dus die uh, hebben geen zin in uh, drie verjaardagen. Ze hebben het uh, allemaal op zondag in één keer gevierd. Dus uh, ja, dat was zondag een beetje, een beetje druk in de tuin. En uh, ja, daarna moest ik werken. Dus ik moest natuurlijk als eerste weer de deur uit. Dus dat was ja. de, uh, ja, een beetje, een beetje een rustig weekend hadden wel lekker. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf wel uh, ja, een wel, wel lekker weekend gehad. We vrijdag wel uh, nog even lekker een beetje bij mij thuis een beetje wat gedronken, nog even in de kroeg wel een beetje gehangen. Gezellig. Ja, en uh, zaterdag uh, ja, heel gezellig uit, uiteraard. Ik heb uh, even kijken van 12 tot 1 uh, hier in het wonderlijke Bierburg mogen draaien. En toen oh ja, uh, was het een beetje een ja, was uh, sfeertje. Uh, was, was, het, was het druk? Uh. Ja, het was uh, echt nee, Het was druk, hoor. Het was druk. Toen waren we, hoeveel? Hey, kon je ze tellen op één hand? Of, uh? Nee, toch nee. <laughs> Ander, Anderhalf, jongens. Anderhalf. Uh. Uh -oh. Nee, en uh, daarna ben ik doorgegaan naar het uh, algezellige fame. En daar heb ik tot een uurtje of uh, drie. Uh, ja. Zo, Mike in de fame. Hij heeft deze, heeft deze... Hele vooruitgang. Party Hele vooruitgang, vooruitgang ja. hoor. Ja, en party animal komt langzamerhand weer terug. Ik ga steeds meer... Uh, mijn eigen ding doen, je weet toch? Je weet ja, Oh, jongens, jongens toch? En uh, ja, wat zijn eigenlijk de vooruitzichten voor jullie week? Uh, als ik vragen mag. Um, nou, begin jij maar, Tony. Jij hebt zo'n uh, fantastisch leven. <laughs> ja, hey, hey, hey, zo ik heb uh, zo'n super verhaal. Nou, nou, sorry jongens, maar niks. Nee, nee, hey, wat is dat Ja, dan? school jongens, school. Kennen jullie dat? Uh, nee, <laughs> nee, dat dacht ik al, natuurlijk. Vandaag een hele dag op, op, achter de rug met school en dat is al meer dan genoeg voor een hele dag. Ja, dat is al... Nee, maar uh, ik ga even denken. Zaterdag ga ik, uh, naar verjaardag. Oh, oké. ik even een avondje uh, gezellig. Hey? Even een lekker avondje buiken. Even. Ja, gezellig met mijn vriendin erheen en, nou, en lekker, maak lekker. er een feestje van. Hey? Lekker, lekker. Dus. Lekker. Lekker. Hey, maar jongens, we gaan nog even een stukje muziek luisteren, daarna gaan we even en kijken wat? of we David uit de file kunnen halen en uh, ook uh, ons uh, technische probleempje kunnen verhelpen. Mag toch godgans helpen van wel, maar... <laughs> ah, komt wel goed. Daar is het CFM voor. We gaan nu luisteren naar Lady Gaga featuring Beyoncé met telefoon. daarna gaan we over naar Ray en Anita in The Name of Love.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 Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dead. When I need to get away From all this negativity Music takes me to a place Where my mind can be at ease Ja, ja, ja, ja, Alexandra Burke, featuring Flowrider, bad boys. Gezellig. Hey, ik heb, uh, jongens, ik heb net uh, te horen gekregen, dat uh, via, in ieder geval via een anonieme bron, heb ik te horen gekregen dat uh, ja via internet is het allemaal weer gefixt, dus we kunnen via internet weer fijn meeluisteren. Dus jongens, uh, over het hele land, zet die radio, uh, zet die radio maar uit als die werkt en uh, hup, tune in op internet en ga lekker meeluisteren, want we zijn on-air. En eh, uh, ja, David is uh, inmiddels is hij aangekomen in de studio. En als het goed is... Oké, okay, ik ga David er even bij roepen. Uh, meneer Drommel, blijf even hangen. Ik zal heel even de fillen ietsje zachter zetten. En um, David kun je er heel even bij komen, want uh, je hebt natuurlijk net uh, heel lang in de file gestaan voor ons. Jij komt uit uh, Oestgeest. Hij ziet er een beetje afgepeigerd uit. Hij ziet er afgepeigerd ja. uit, helemaal zweterig. En eh, uh, nou, kom er even bij David. Ja, uh, ik wil even zeggen, ik ben heel blij dat ik er ben. Uh, ik uh, ben namelijk uh, pas uit huis gegaan. Ja, ik, ik heb echt een hele leuke vriend. Hij is Victor. En uh, uh, ik, heb, uh, net, uh, ja, ik heb net vanuit Oestgeest heel lang rijden, dat is echt een plaatsje in niemands hoezo kom je nou ineens naar Zandvoort toe? Ja, ik ja, ben gevraagd weet je, ik, denk, ik kom ook oh. eens even leuk. Ik heb gehoord weet je dat ze een leuke uitzit voor me hebben, want ja, ik ben natuurlijk het huis. Mijn ouders weet je, die, oh. ja, die, die konden het zogenaamd niet meer aan, de stress, de druk, ach man, het is show. Maar ik heb even een brutale vraag, uh, ho hoe lang ben je al uit de kast? uit de kast. Nou, ik ben nu zeker een jaar of zeventien en uh, ik ben al zeker vanaf mijn elfde uit de kast gekomen. Ja, ik heb de sleutel gevonden, hoor, jongens. <laughs> oh. Oké, okay. okay, ja. En uh, dus we gaan voor jou weer lekker een lekker en mooi serviesje. Ja, ik, ik uh, wacht even. Ik ga even. Er is al gebeld, hè? Is ja, dit... ja, dat is uh... meneer. Wie bent hello. u? Hallo. Oh, hallo. Uh, met Drommel. Ja. Oh, ik ben meneer Drommel. Bent u niet de man van servies? Ja. Oké, okay. nou dat, ja, dat vind ik heel jammer. Nou, dan gaan we heel even verder bellen. Um, meneer, achter die tweede microfoon met ja, het oh, mooie je shirt. Zeg, aan. Zegt u dat. Kunt maar. u even, even bellen? Bellen, ja? Ja, even, even, bellen. Even, even bellen. Ja, ik zal even dit. Uh, ja, want ik zal je even vertellen, ik uh, ben 17 jaar, ik uh, ben net uh, op uh, de Brommer uit Oostgeest gekomen. De, bro de Brommer? De ja, Brommer, hoe laat ben je vertrokken? drie uur middags? Nee, nee, nee, ik ben, uh, ik kom meeliften, de, de, want mijn Brommer die hield ze mee op toen ik net een kilometer buiten Oostgeest reed. En uh, ja, het probleem was toen, ja, mijn Brommer die de, deed niet meer. Hij begon te haperen, te stotzeren, het voorwiel begon te trillen. Ik dacht, nou, dit is niet goed, hè. Dus ik sta op te liften buiten Oostgeest komt zo'n boer op zijn tractor voorbij rijden en zegt van... Uh, Oh, wat oh, doet het allemaal? Nee, wacht nog even. Hoor. Doet je Sorry. het? Ja, hij, hij doet het. Hij okay. gaat het over. Oké, okay, oké. Okay. Ben heel benieuwd. Oh, zou er al wat gebeuren? Hemeltje. Hallo, kunt u uw nou nog één keer halen? Hemeltje. Oh, hallo. U spreekt met, uh, met David. Ik uh, kom uit Oestgeest. En um, ja, ik ben pas uit huis gegaan. En ik uh, ben nog een beetje bezig met mijn uitzet. Ik heb alleen nog geen servies. En ik uh, zie hier net op Marktplaats... dat u een heel mooi servies heeft. Ja. Um, dat is een heel mooi eetservies... met nestschalen, een slaaschaal, twee dekschalen, een vleesschaal... en ja, de hele rattenplan. De hele met uit. En ik uh, wil even één ding even vragen. Uh, er staat ook een uh, mooie eettafel op die foto... Die hoort er denk die hoort er waarschijnlijk ook wel bij, hè? Of niet? Nee, het is gewoon mijn eigen tafel. Dat is uw eigen tafel? Wat jammer. Ik vind het eigenlijk een hele mooie tafel. Hij past mooi bij mijn zolder. Ja, dat is wel best, maar... Nee. Hij, hij kleurt ja, heel mooi mee. Het gaat niet om de tafel. Oké, okay, nee, nee, nee. Ja, ik denk, vraag toch even. <laughs> ik denk, even proberen. Um, de nestschalen. daar staat ook een Victor achter. Ja, mijn vriendje heet ook Victor. Uh, Victor, is dat de man die ze gemaakt heeft? Want dan wil ik die ook wel erbij hebben. Want dan heb ik twee vickies. Nee. Ook niet. Dat komt gewoon door de Oké. Boerenbond. Okay. Die hebben uh, allemaal aparte namen, want je hebt ook een, uh, een melkzetje, melk- en suikerpotje met uh, zo'n zo zo treetje eronder. Oké. Okay. soms weer Zeeland of Classic of net zo wat, maar zo is alles benaamd. Maar kunt u even vertellen, uh, hoe lang is, het, is dit servies, is dit al erin? Uh, hoe lang heeft u dit al? Want het ziet er allemaal nog heel mooi uit en ik wil het natuurlijk best wel graag hebben. Het en, is ja, op tweede handen. het is gebruikt geweest, maar het is niet kapot. Het is gebruikt, er zitten geen nare vlekjes op hè? Nee. Geen nare vlekjes. Nee. Uh, er is niks gebroken. Geen scheurtjes, geen butsjes, nee. geen, geen dingetjes. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Oké. Okay. En even kijken, uh, het peper en zoutstel functioneert het nog allemaal naar behoren? Ja. Oké, okay. nee, dat is heel leuk. Uh, maar dan wou ik even vragen. U uh, staat bij het totaal rond euro, nu voor 145 euro. Uh, uh, hoe komt het dat u dan na, na, zo naar die prijs bent gedaan? Want ik vind die 145 euro vind ik een best leuke prijs. Ja, als je scherp inkoopt, kun je het ook scherp verkopen. Ja, dat is zeker heel, een hele goede. Ja, wij staan ook af en toe op rommelmarkten, dus ik vind gewoon als ik het goedkoop kan inkopen, dan vind ik het ook wel prettiger als ik het goedkoop kan verkopen. Oké, okay, uh, nou wil ik u heel even wat, uh, wat, ja, wat vertellen. Uh, u uh, zit namelijk in een uh, live uitzending van een, een radioprogramma. Dat is heel mooi. Dat vindt, oh, dat vindt u leuk. Ja. Nou. Dan ga, ik u, ja, dan ga ik u nu maar even niet meer voor de gek houden Zal ik de presentator er maar bij roepen? Doe maar Oké, okay. ja goedemorgen. Ik, euh, sorry he? jezus, ja, het goedemorgen. is avond Ja, we het zitten nog avond. in de avond Ja, sorry voor het late onthaal Maar we denken, we gaan nog heel even een beetje rondbellen voor onze vriend David Ja U begrijpt nou wel een beetje allemaal waar het om gaat Ja, zo ongeveer Zo ongeveer u bent niet, We hebben u niet ernstig laten schrikken U heeft geen medicijnenkast erbij hoeven trekken Echt niet gelukkig, gelukkig. Nou, ja, we hebben. ook ik trein Oké, nou kijk, dat is helemaal mooi. Ik ben ook wel heel blij dat het uh, allemaal heel positief opvat. Ja. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, ja, uh, u zit uh, kijken. Waar woont u eigenlijk ook weer volgens? Uh... In Deventer. In Deventer. Hallo, hallo, hallo. Is, is het? Is het? Uh... Nou, in ieder geval, van waar, u, waar, waar u vandaan komt, waar, uh, is er allemaal leuk wonen, of niet? Ja, natuurlijk. Oké, okay, oké, okay, netjes, netjes. Nou, u zit, uh, ik zal het nog even, ja, u zit in de uitzending van Knockout FM, dat is een ja, Sandvoorts radiostation. Sandvoort is natuurlijk wel een eentje weg van, het, ja, in ieder geval van uh, Overijssel, om het zo te zeggen. Ja. Oké, okay, nou, maar uh, u, uh, u vond het voor de rest allemaal wel, wel grappig. Had u, had u al iets door dat u zegt van dit klopt niet, of dit is echt te? te, te? Ja, ik vond het een beetje overdreven, maar goed. Ja, dat, dat, dat vonden wij ook al. We konden helaas niet echt uh, ja, minder uit de kast komerig doen. Ja, het ook van een hele rare kostgangers, zeg Ja, dat, dat, dat wil ook nog wel eens gebeuren. Echt wel. Ja, maar ja, uh, ik, nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk dat het allemaal zo positief oppakte Ja. En... Um, we gaan er zo weer uit We gaan nu hangen Nog een hele fijne avond En heel veel succes met uw servies Hij is heel mooi het servies Absoluut Dat zijn we heel erg met hem eens de klassiekers Absoluut Oké Nou bedankt voor de medewerking En nog een hele fijne avond mevrouw Dank u Goeiedag Hoe heet het nou ook weer? Ik kon het niet verstaan zeg ik eerlijk Hemeltje Hemeltje nou, het zou wel iets over, over zijn of zo. Ja, ja Robby, heb jij nog een leuke plaat voor mij of zo? Het... Oh, oh, oh, dus dat zat je te zijn. Ja, dat, dat, oh. Ik zat te zijn in de <laughs> handgebaren. En, uh... Zullen we eens dus even een klassiekertje doorheen gooien? Even een. Uh, die iedereen wel kent. Zullen we die er even doorheen gooien? Ja, dat is wel lekker. Vind ik leuk. Deze is de laatste tijd ook wel bekend geworden door uh, New Kids, maar uh, daar hebben we het even niet over. <laughs> uh, we hebben hier uh, Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. Gooi hem erin. Oh. Eigenlijk heel toepasselijk. You're never alone. Ja, lekkere klassieker. Ja, we zijn inderdaad nooit alleen. En zo zijn er wel veel meer dingen die we niet alleen gaan doen. We gaan nog even, ja, snel een klein stukje. We gaan nog even één keer bellen. Nog even één lekkere terreur. We gaan nog even één iemand bellen Eén. die schijnt Eén. zijn auto te kopen hebben te staan. Uh, hier, meister Raubert. Ro nou ja, zijn auto te oh, kopen oh, ja, hebben <laughs> Dat heeft hij niet, maar zo gaan we het wel even okay. ja, dus. spelen. Maar we zullen er even bij zeggen. Het is een bekende van Nick geloof ik. Zijn neef. Neefje? Neef? Neef. neef. neef. neef. Oké, okay, nou, ik zal eens even het nummer in toetsen. hoor. Wacht even. En terwijl Robby lekker bezig gaat met het nummer toetsen. Wat voor auto heeft onze Ricardo? Een Seat Leon. Prachtig. Uh, is, is hij een beetje trots op die auto? Ja, zeker. Nee, nee. <laughs> hij uh, gaat bellen. Hij gaat erin. Yes. En we gaan bellen met boer Harms. Wie, wie praat? Oké. Okay. Hij gaat over. En nog een keer. Oh. Wel heel spannend dit hè. Moer Hans aankom. Hij gaat nog een keer over. Er gaat wel heel veel over, hè, neemt u nog op of niet? Vroeg werken denk ik, ah, dat maakt niet uit. Neem op. Kom op. Maak mee blij, Doe het. Jongen, jongen. Nou, lekker. Jongen, jongen, jongen. Nou, oh. Nick, dankjewel. Uh... Nou, dan heb ik alvast een, <laughs> een volgende. Oh, moet ik even... Ja, ja, ja. ja, ja Wacht ja. even, schrijf jij even het nummer op, want anders gaat iedereen stalken. Dat moeten we niet hebben. Nee, nee, dan gaan ga we even een nummertje. Zullen we die voor het... Uh, uh... Begin tweede uur. Toch? Of ja? uh, gaat dit snel genoeg dat we er even... Snel genoeg ja ah. oké okay, heel snel we hebben nog 10 minuten namelijk voor het tweede uur ah joh dat, dat praten we wel gezellig voor met de telefoon door. wat voor auto heeft hey. hij ook weer hey. een fiat een hey. uh, fiat die we gaan we bellen dan etje we gaan etje een uh, uh, fiat punto hè? Weet je. we gaan Ed bellen hij heeft een fiat punto maar of hij te koop staat is nog de nee, vraag een uh, uh, punto weet ik niet zeker wel een fiat in ieder geval zo'n zo hele rare ja zo'n zo <laughs> misvormd misvormend <laughs> autootje hij is in ieder geval één keer verkozen tot de lelijkste auto van het jaar. Dat is, is, is, wat is ik dat ja, is wat ik weet. Is dat een 5 na een 7? Uh, mag ik kijken. Zie je even. Ja, ondertussen ja, ja, zijn ja, ja. onze gasten nog Gebrekkig ge, uh, ja, gebrekkig handschrift. Gebrekkig handschrift. handschrift. Ja, ja, je wat zelf. Uh. Je bent zelf, het is goed. is goed. Net de moeilijk. Hij gaat okay, over, dan gaan, gaan we. weer met Boer Harms. De Fiat. Een beetje blauw. Met, Met wie spreek ik? Met Rihanna. Rihanna? Rihanna. Rihanna. Um, mag ik even wat vragen? Ik wil uh, eens weten: um, wie, uh, bij, wien, uh, bij wie huis bent u? Hè? Huh? Waar uh, ben, bent u thuis? Uh, bent u um, bij meneer Ed thuis? Nee. Nee, nee, nee, dan hebben wij uh, uh, waarschijnlijk, maar we hebben trouwens wat gehoord. Uh, het schijnt oh. dat u, uh, u heeft een auto. Nee. U heeft geen auto. Ah, dat is nee. balen. Ja. Dat is, dat is jammer, maar, um, ja, dan hebben wij waarschijnlijk het verkeerde nummer gedraaid. Nou, in ieder geval, uh, sorry daarvoor. Ja. Tot de volgende keer. Ja, doei. Nou, nah, we hadden ook nog een Duitser tussendoor. <laughs> Oké, okay, dit was niet goed. Nee, dat was niet goed. Ja. Had je iemand anders een nummer gegeven? Laat. Uh, hij nou, ik nog even één keertje. Wat zeggen we dan? Een Volkswagen, een Volkswagen Golf heeft deze jongen. Volkswagen. Hoe heet deze jongen? Roy. Worsi. Worsi, die kennen we allemaal. R ja. Rob Roy. Of niet? Dat vind ik echt zo'n Hij is aan het bellen. Of niet? Ik hoor niks. Hoor niks? Oh, wacht. Nu? Oh. Ja, Rob is nog steeds even druk bezig. En we hebben nog 8 minuten tot 2 uur. Kom op. Kom op nou! Het moet lukken! Weet je wat we dan zeggen als het niet lukt? Bij ons op werk. En wat ben je dan? Een domme lul. Nee, een prutser. Houden we het netjes, hè? Hij, hij, komt, hij komt, hij komt. Hij komt, nee, hij komt. En we gaan Worsi bellen. Ik ken hem niet, maar... Komt goed. <tip> Volkswagen, hè? I belt. <laughs> Neem eens op. Neem op uh, Roy, ik heb een telefoon. U bent verbonden met de mailbox van... Non de you, Het gaat lekker hier ja. hoor, hè? Nou, zullen we maar even volgende nee, keer weer. Ja, nee, dit is weer keer. jammer. Nou, we hebben, volgende week hebben we weer een momentje. Dat uh, gaat wel nou, weer lukken. Dit ging weer gevaarlijk. En uh, even kijken of het allemaal goed gaat. Dit wel. Just a touch away Your love hits me like no other They say I'm a true believer I know something's taking naar Cascade met Dangerous. We gaan nu live naar Lost Luggage van Rank 1.